de juridische acties van Van den Wittenboer. In 1994 startte JP van den Wittenboer, voorzitter van de Stichting Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights, een juridische strijd tegen de Nederlandse staat. Nadat diverse instanties, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nationale Ombudsman, zijn meldingen over misstanden niet serieus namen, liet hij op 21 januari 1994 een officiële aanklacht notarieel vastleggen. Hij beschuldigde de staat van corruptie, oplichting en het afleggen van valse verklaringen binnen de medische wereld, de politiek en de advocatuur. Nadat het openbaar ministerie weigerde tot vervolging over te gaan en media zoals Panorama hun publicatie staakte, deponeerde hij zijn klacht bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Kernpunten uit het boek. De een zijn dood is de ander zijn. Brood. In zijn boek uit 1994 schetst Van de Witteboer een kritisch beeld van de Nederlandse samenleving. Medische wantoestanden, iatrogenese. De auteur stelt dat de gezondheidszorg is verworden tot een industrie die patiënten eerder schaadt dan geneest. Geïnspireerd door Ivan Illich betoogt hij dat het systeem onnodige afhankelijkheid creëert en fungeert als een middel voor sociale controle. Institutionele corruptie. Hij claimt dat er sprake is van grootschalig machtsmisbruik... binnen de rechterlijke macht, de gezondheidszorg, de politie... onder meer de IRT-affaire en de politiek. Politieke kritiek. Specifieke aanvallen richten zich op toenmalig premier Ruud Lubbers. De beschuldigingen variëren van de pensioenroof bij het ABP... en de inzet van rechterplaatsvervangers tot fraude bij de Raad van Europa. Ook het beleid van staatssecretaris Hans Simons, VWS... Rondom verpleeghuizen en het rapport Remmelink over euthanasie worden bekritiseerd. Maatschappelijke context. De aanklacht valt samen met de roerige periode in de jaren 90, gekenmerkt door bezuinigingen in de zorg, felle protesten van ouderen tegen de bevriezing van de AOW door Elko Brinkman, CDA, en de daaruit voortvloeiende opkomst van het Algemeen Ouderenverbond, AOV. Van der Witteboer betoogt dat de instituten die de burgers zouden moeten beschermen, hen in werkelijkheid uitbuiten voor eigen gewin. De verstrekte informatie schetst een wantrouwend beeld van de overheid. Systeemrot. De auteur beweert dat de rechtsstaat in verval is door corruptie binnen de politiek, advocatuur en rechtspraak. Vooral de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt door hem in twijfel getrokken. Politieke schandalen. Naast de ABP-kwestie worden vermeende morele misstappen en geheime relaties aangehaald om de politieke top te discrediteren. Zorg als controleinstrument. Het medisch systeem wordt gezien als een machtsmiddel. Bezuinigingen en incidenten met medicatiefouten in verpleeghuizen worden door de auteur gepresenteerd als bewijs dat de zorg de burger eerder onderdrukt dan ondersteunt. Conclusie. Het werk presenteert een dystopisch beeld waarin de overheid, de zorg en het rechtssysteem niet langer de burger dienen, maar fungeren als instrumenten voor zelfverrijking en onderdrukking.